de winkels in Duitsland draaien een stuk beter dan in Nederland. De omzetten van de detailhandel zijn in januari met 3,1 gestegen ten opzichte van een maand eerder. Het is de sterkste verkoopstijging op maandbasis in Duitsland sinds december 2006. Vooral de verkoop van voeding, drank en tabak nam toe, met name in supermarkten. Ook werd er meer via internet en postorderbedrijven verkocht in Duitsland. Mensen krijgen weer vertrouwen vanwege de sterke Duitse arbeidsmarkt. Een trein met 300 passagiers is vlak voor Rozendaal gestrand. De oorzaak is nog niet bekend, zegt de NS. De trein staat op een spoorwegovergang en de passagiers worden eruit gehaald. Het gaat inderdaad over 300 mensen aan boord van die trein... die op dit moment worden geëvacueerd eh, en met een aantal bussen hun reis kunnen, eh, kunnen vervolgen. Eh, gevolg is in ieder geval dat daar geen treinverkeer mogelijk is op dit moment. Dus omreizen via Dordrecht of bussen...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 Ruim een miljoen Nederlanders hebben de EHBO-app van het Rode Kruis op hun mobiele telefoon. Uit onderzoek van de organisatie blijkt dat 15% de app ook echt heeft gebruikt in een noodsituatie. De applicatie werd anderhalf jaar geleden geïntroduceerd en geeft informatie over noodhulp. En ook kun je er snel de dichtstbijzijnde huisartsenpost of een ziekenhuis mee vinden. Mensen gebruiken de app vooral bij een blessure en snij- en schaaf- en brandwonden. Volgens het Rode Kruis is de app 50 keer gebruikt bij hulpverlening na een hartstilstand. Dan nog het weer, van het noorden breekt de zon door, het wordt 5 tot 7 graden. In het weekend verandert er weinig, daarna wordt het zachter, het wordt 10 tot 14 graden.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 Het is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Karl-Johan de Zwart. Verhoging terreurdreiging in Nederland verwacht. Oud-ploeggenoot Raymond van der Gouw herdenkt overleden Mr. Vitesse Theo Bos. Elk jaar melden honderden scholieren zich bij verschillende gameopleidingen in het land. We vertellen ook wel dat er gewoon heel hard werken is. En dat je als je alleen maar games wil spelen, dat je beter niet in de gameindustrie kan werken. En het ochtendumeur van Neil Gunjerli. Het is vijf minuten over tien. Dit is het vervolg van KRO Goedemorgen Nederland. Het dreigingsniveau voor terrorisme gaat waarschijnlijk omhoog... van beperkt naar substantieel. Dat melden bronnen aan de Telegraaf. De verhoogde terreurdreiging komt vooral doordat in Nederland... op grote schaal jihadisten zouden worden geronseld. Edwin Bakker, hoogleraar terrorisme aan de Universiteit Leiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Verwacht u ook dat die terreurdreiging omhoog gaat? Ik denk dat die kans erg groot is als je kijkt naar uh, uitspraken van onder andere het hoofd van de AIVD... en uh, eerdere rapporten over de dreiging. Dus ik verwacht het wel. Maar er worden toch altijd al wel jihadisten in Nederland geronseld? Wat is er aan de hand dan? Nou, vroeger waren dat enkelingen. Uh -huh. um, en als we de afgelopen tien jaar kijken, dan gaat het echt om nou, misschien een dozijn. En de laatste jaar en de laatste maanden gaat het om enkele tientallen. Dus die aantallen nemen echt drastisch toe. Ja, en, en door wie worden die geronseld vooral dan op dit moment? Nou, ik vind de term ronsel, zoals het in de Telegraaf stond, niet helemaal juist. Heel veel gebeurt gewoon uh, uh, via internet. Ja. Mensen die elkaar ook op aanspreken, maar ook oproepen op het internet. Ik kan iedereen ook heel makkelijk kijken. Als je even naar YouTube gaat, Syrië intypt, dan zie je van alles uh, daarop. Ja, Syrië, jihad, dan zie je allemaal oproepen van mensen van doe iets, we moeten helpen. Um, dus heel veel gaat ook via het internet, via via. En ja, het is ook niet zo heel moeilijk om naar Syrië te gaan. Je boekt een ticket naar uh, een Turkse badplaats, neemt een bus en, uh, en je bent er al. Ja, en blijkbaar is dat aantrekkelijk voor veel. Uh, ja, wie eigenlijk? Nederlanders? Wie zijn dat? Wie gaan daarop af? Nou, dat zijn Nederlanders met een uh, moslimachtergrond. Uh, ja. Van alles en nog wat. Van, van mensen met een Iraakse, uh, Afghaanse, Marokkaanse, uh, nou ja, et cetera, achtergrond. Die heel erg betrokken zijn... Net zoals veel andere Nederlanders die het verschrikkelijk uh, vinden wat er allemaal gebeurt. En er gebeuren enorm veel misstanden. Maar die niet alleen het acht-uur-journaal of het half-acht-journaal uh, bekijken. maar uh, op internet dat volgen. Ja. En dan van het ene verschrikkelijke beeld in het andere komen. en zeggen: hier moet iets aan gebeuren. Waarom gebeurt er niks? Ik wil iets doen. Ja, en daar emotioneel bij betrokken raken. Ja. en dan vervolgens mijn spullen pakken. Ja, die willen iets doen ja. en dan uh, klinkt, en is er een, een deelgroep die voelt ook nog eens een keer dat idee van de jihad, de heilige strijd. Die willen ook zo'n wapen in de hand, het is avontuur, het is voor een goede zaak vechten en, en die combinatie is aantrekkelijk ja. voor ja, enkele tientallen zo niet meer die die kant op gaan. Ja. Ja, goed, nou je spullen pakken en trekken naar Syrië is natuurlijk één. Uh, een ander verhaal is dat dat dan hier ook weer een risico is, dus ze komen ook weer terug. Ja, er zijn een aantal problemen. En dat vinden wij blijkbaar een, maar ja, een dreiging. Maar komt ook echt niet terug. Uh, ook dat is triest, met name voor de families. En daarom zie je dat daar ook uh -huh. heel veel weerstand te verwachten valt... vanuit die gemeenschappen zelf die zeggen... dat lijkt me niet zo'n goed idee als je gaat. Er komen een aantal terug uh, gewond. Er komen een aantal terug uh, die verschrikkelijke dingen hebben gezien... en gedissoluceerd zijn. Maar er zullen er mogelijk ook een aantal terugkomen... die weer anderen willen overtuigen om ook daar naartoe te gaan. Ja. En het allernaarste uh, scenario zijn mensen die... Daar geweest zijn, banden hebben met terroristische organisaties die niet alleen tegen Assad vechten, maar ook tegen het Westen als geheel. En deze jongens uh, oproepen om uh, misschien aanslagen ook in het Westen te plegen. En, en dat idee is natuurlijk uh, ja, het meest, uh, brengt de meeste risico's met zich mee. Ja, want hoe groot is dat risico dat dat ook inderdaad gaat gebeuren? dan? Ja, het is, het is voorstelbaar eerder dan dat we dat kunnen, kunnen uitrekenen van wat die kans is. Want ja. als we nou kijken naar de afgelopen 10, 12 jaar. Dan hebben we in andere landen, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, heel veel jongens gezien die naar Afghanistan, Somalië, Syrië ja. gingen. Mm -hmm. Heel veel zijn omgekomen. Er zijn een aantal teruggekomen. En van die mensen die terugkeerden, uh, kennen we maar een paar voorbeelden van mensen die daadwerkelijk aanslagen hebben kunnen plegen. Er zijn ja. natuurlijk een paar op tijd opgepakt. En de bekendste is de man die vorig jaar in Zuid-Frankrijk op uh, uh, joodse Fransen en uh, Franse militairen schoot. Ja, en, en als u dat een beetje, ja, ik snap dat dat lastig is, maar uh, voor Nederland zou moeten inschatten hoe groot acht u dan het risico dat hier ook inderdaad het misgaat. Nou, dat er hier een aanslag door zo'n persoon gepleegd wordt, die kans acht ik heel klein. Oh ja. En uh, daar zal ook alles aan gedaan worden om die kans zo klein mogelijk te, te, te houden. Uh, maar op zich het idee dat uh, mensen die hier in Nederland wonen. Uh, deelnemen aan een strijd ergens anders is, is wat mij betreft wel onacceptabel. Ja. En het, het leidt ook tot, tot grote problemen binnen families en binnen gemeenschappen. Uh, waarbij ook heel veel mensen zeggen, ja natuurlijk moeten we iets doen. Ja. Maar dit is niet, uh, niet de juiste, juiste wijze. Hier hoe alleen hoe alleen maar groot is die groep eigenlijk? Die, die dan op dit moment, om even een beeld te krijgen... Ja. die dan nu naar Syrië aan het vertrekken is. Nou ja, er worden geen cijfers gegeven. Nee. Ik hoor wel eens wat cijfers, maar het gaat om, om uh, enkele tientallen. En als ik het zo allemaal een beetje bij elkaar ja, optel... Ja. dan zou dat wel eens uh, al uh, aardig richting honderd personen kunnen gaan. Ja. Het gaat om Nederlanders, jonge Nederlanders over het algemeen. Hè, uh, met een moslimachtergrond. Ja. Je, wat, wat doet de familie? Uh, of zou die kunnen doen om dit te voorkomen? Is daar een taak ook? Of? Ja, ik denk dat dat een belangrijke taak is voor de directe omgeving van die mensen. Uh -huh. Want uiteraard is het niet fijn. En we hebben in het verleden gezien dat ouders zelfs oproepen deden van mensen om terug te komen. Ja. Omdat het uh, geen leuk idee is dat je zoon uh, überhaupt niet uh, terugkomt. Of getraumatiseerd terugkomt. Of verschrikkelijke dingen daar gedaan heeft. Ook dat is mogelijk. Want de mensen waarbij zich aansluiten, dat zijn ook mensen die allerlei oorlogsmisdaden en, uh, veroorzaken of uh, begaan. Uh, dus die, die ouders daar, dat is de belangrijkste barrière. Alleen zie je wel dat een aantal van deze jongens ook al um, ja, uit huis is. Ja. En dat los van de moskee, los van de familie voorbereid. Ja, uit het ja, zicht al zijn eigenlijk. Al uit het zicht zijn en dan, ja. dan wordt het heel moeilijk. Ja, nou wordt over een paar weken, is dus de verwachting dat nieuwe dreigingsniveau bekendgemaakt En dat zal dan waarschijnlijk gaan van beperkt naar substantieel. Wat gebeurt er dan eigenlijk concreet? Nou, concreet gebeurt er niets. Uh, in de zin van uh, dat, dat uh, mensen op straat iets gaan merken. Maar je merkt wel al dat dit thema heel erg leeft. Uh, op dit moment ben ik ook hier bij een uh, politiebureau... Uh, om met mensen door te nemen van wat betekent het allemaal, wat zien jullie? Uh, je ziet wel dat dit, uh, ver, dit probleem... Uh, de aandacht heeft en, en onder andere dat die ter verhoging van die terreurdreiging... die doet het bewustzijn van dat we hier wat aan moeten doen verhogen. En dan zie je al dat uh, heel veel mensen met elkaar gaan praten... van wat kunnen we hier aan doen met elkaar. Ja, nou, dat is, vind, ik, vind ik toch wat vaag. We worden wat extra alert, zoiets. Ja, we worden alert. Nou, ja, dat is, maar dat moet wel altijd terreurdreiging, zijn, natuurlijk. Het geeft een beeld van de situatie. Nou ja, je kunt ook zeggen dat het afgelopen jaar uh, was die dreiging heel beperkt. Ook ja. al ook in het licht van bezuinigingen et cetera, wat, uh, wat inge geslapen zijn, van nou, dat, die, dat hebben we gehad, ja. uh, het is allemaal rustig nu, we hebben het onder controle, Goh, wat doen we het allemaal goed hier. Uh, nou, Dat uh, is voor een heel groot deel gelukkig nog steeds het geval. Maar er zijn wel een aantal zaken die nu de aandacht verdienen en, en dit staat helemaal bovenaan. Ja. Nou is vandaag de eerste officiële werkdag van uh, de nieuwe coördinator terrorismebestrijding en veiligheid, Dick Schoof, ja. uh, betekent zo'n verhoogde terreurdreiging voor hem extra kopzorgen? Nee, maar het zal wel denk ik als het gaat over terrorisme en radicalisering voorlopig zijn agenda bovenop de agenda ja. staan. Uh, dus ik denk dat hij uh, uh, uh, daarover flink uh, bijgespijkerd gaat worden door zijn uh, collega's... die overigens ja. dit, dit uh, verschijnsel uh, al, al jarenlang heel goed in de gaten houden. Dus uh, wat dat betreft heb ik niet het idee dat er uh, nu veel uh, verandert. Uh, maar dit thema ja, staat, uh, staat heel duidelijk bovenaan. Uh, en het, is, het is helaas zo dat we dachten dat die radicalisering, ja. dat dat meeviel... Maar nu opeens toch, vanwege ook de verschrikkelijke beelden uit, uit Syrië. Syrië... en, en ik kan me het toch me toch weer me heel goed voorstellen dat mensen iets willen doen... Ja. Maar, maar deze vorm is iets wat, uh, wat toch wel zorgen maakt. Hartelijk dank, Edwin Bakker, hoogleraar terrorisme aan de Universiteit Leiden. Dank u wel. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. We gaan naar NOS-collega Mark Hamer, want er is uitspraak uh, over de Schipholbrand. Ja, er is zojuist uh, uh, uitspraak gedaan door het Hof hier uh, in Den Haag... En die zegt een algehele vrijspraak voor de Libiër die uh, al eerder veroordeeld was voor uh, de brandstichting. Uh, de uitspraak is uh, zijn juist afgelopen ben iets eerder naar uh, buiten gelopen. Maar het komt erop neer, uh, tot nu toe zei het, uh, de rechtbank en het hof. Hij uh, heeft de kans aan benemelijke kans genomen dat er door het wegschieten van Besheki, dat er brand is ontstaan. Uh, toen is de zaak in Cassatie uh, behandeld en de zaak terugverwezen. naar het hof. Dit hof heeft nog een keer gekeken... Uh, en die zegt eigenlijk, nou ja, hij heeft uh, de kans dat er uiteindelijk dat, dat er brand gesticht kan worden door... Het wegschieten van zijn die op een laco en wv-papier terechtkomt, die kans is zo klein uh, dat je hem dat eigenlijk niet mag aanrekenen dat hij uh, uh, daarvoor het risico heeft genomen. Uh, bovendien, dus als hij, uh, of hij zou misschien suicidaal moeten zijn uh, geweest, uh, en dat, want hij zat in de gevangen, gevangenschap natuurlijk. Uh, en ook zegt het hof hier, nee dat was niet aan de hand. Uh, hij heeft absoluut niet gewild dat, uh, dat er brand zou uitbreken. Dus hij uh, kan niet schuldig worden uh, verklaard aan uh, die brand. Stichting. En dus die zie je vrijgesproken, zojuist hier tot hof. Oké, okay, dankjewel Mark Hamer. Vrij Vrijspraak dus voor de verdachte van de brand op Schiphol Oost. U weet het nog misschien wel. In 2005 in het cellencomplex waar hij een uh, sigarettenpeuk wegschoot... en waarbij elf doden vielen. Hij groeit als kool en hij groeit ook tegen de klippen op, tegen de crisis in. De Nederlandse game-industrie draait al lang niet meer... op puisterige jongens in vieze zolderkamertjes. Waar zijn we goed in? Serious Games. Hoe word je succesvol? Heel erg hard werken en een beetje geluk. En hoe blijf je het? Leren om te leren. Deze week in KRO Goedemorgen Nederland. Serious Games. Serious Business. Als de Nederlandse game-industrie in dit tempo wil blijven doorgroeien... dan zijn goede opleidingen absoluut noodzakelijk. Verslaggever Jet Mok bezocht de Hogeschool van Amsterdam. We staan hier in Game Lab, een, een, een ruimte op de HVA, de hoogschool van Amsterdam. Kasten vol met spelletjes met kolonisten, met dolhof, met... Uh... Carcassonne, tafels. Het is eigenlijk gewoon een soort van leslokaal, maar dan met spelletjes. Wat is dit, uh, Carla Hoekendijk, van de Hogeschool van Amsterdam? Dit is uh, de vrijplaats voor alle studenten van de Hogeschool van Amsterdam, de gameopleiding. En zij kunnen hier dus zelfstandig gaan werken. En wat ze dan meestal doen, is een uh, grote oranje doos halen. Daar zitten alle gameconsoles ook in. En dan uh, haken ze die aan zo'n groot scherm en dan uh, kunnen ze hier fijn spelen. Oh! Oh! oh. Als game developer moet je onderzoek doen. Dus je moet uitleren wat de spelregels zijn in games. Je moet gewoon lekker gamen? Je moet lekker gamen, maar je moet ook reflect uh, reflecteren op wat je doet. Dus je moet ook snappen wat de mechanics zijn die je, uh, in zo'n game gebruikt worden. Dus je kan niet alleen maar zeggen van ik zit leuk te spelen. Uh, je moet ook snappen wat je speelt en op welke regel je gewoon eigenlijk uh, ja, zo'n game hangt. Maar om dat te doen... Moet je gamen? Moet je gamen en moet je spelen en moet je spelletjes spelen. Ja, dat is een stukje van je opleiding. 10 maart is er een open dag... Uh, uh, wat voor studenten komen daarop af? Wat voor mensen komen daarop af? Ja, Alle mensen die dromen van het maken van games... omdat ze zelf zo graag games spelen. Dat is natuurlijk eigenlijk de groep die hier vaak komt kijken. En dan moet je ook altijd even heel realistisch zijn... om te kijken of je wel een gamemaker bent in plaats van een uh, gamespeler. Op elk niveau worden in Nederland gameopleidingen aangeboden. Als je het heel grof zegt, dan is de mbo'er vooral de maker. De hbo'er is vooral degene die uh, de interactie bedenkt. En de wo'er is vooral degene... Die die het onderzoek naar, mij, naar doet. Zijn er universitaire opleidingen uh, die game makers afleveren... in de breedste zin van het woord? Ja, Utrecht heeft bijvoorbeeld een uh, universitaire opleiding. Bij de UvA wordt er nu aan gewerkt om er eentje op te zetten. Uh, er zijn steeds meer plekken waar het gebeurt. Er zijn hoogleraren genoeg om uh, daar gewoon ondertussen enthousiast over te zijn. En de een houdt zich bezig met psychologie. Kunt u een concreet voorbeeld geven van de psychologie? Van, want hoe werkt dat dan? Uh, nou, je wil graag mensen verleiden, je wil graag mensen motiveren. En zoals uh, in, bij de uva nu onderzoek in een game motiveren? Nou, jij ja, ook door een game te spelen motiveren tot ander gedrag. Dat is vaak waar de meeste universitaire opleidingen ook geïnteresseerd zijn in de psychologie. En dan zie je dat bijvoorbeeld hier bij de UvA onderzoek gedaan wordt naar alcoholgebruik. Uh, kan je dat alcoholgebruik verminderen door een bepaalde vorm van games te maken? Om zo'n goede game te maken moet je vooral heel veel games maken. Heel veel games. Oefenen. Ja, de opleiding is zo gemaakt dat heel veel van die uh, studenten zijn eindeloos bezig met heel veel maken. En juist door het maken leer je heel veel. Ze hebben de slogan altijd gehad, demo or die. Dat is een soort gameachtige uh, verwijzing, dat je op een gegeven moment dan weer het spel over is. Maar je moet hier gewoon alsmaar dingen maken en maken en maken. Daar kan student Siddar Talai over meepraten. Nou, bijvoorbeeld hier heb ik een prototype gemaakt dat ging om uh, het thema was sp uh, space en dan ging het erom uh, hoe je de ruimte in je game gebruikte. Je hebt een uh, isometrisch uh, veld dat je ziet, dus het is een beetje, het heeft het effect van bovenaf. Het is echt heel raar uit te leggen dit trouwens. <laughs> En... Maar je had er wel een voldoende voor? Uh, tuurlijk, ik had er negen gehad. Uh, het, het leuke hier wel is dat, dat, uh, uh, dat je in een heel korte tijd... Snelle zes, zes games hebt kunnen bouwen. En, en wat dit dus eigenlijk is... is, is je, maakt, je, je begint met een idee, ja, ja. dat werk je uit... dat programmeer je, dat laat je spelen door andere mensen... Dat krijg je, daar krijg je terugkoppeling van, dan schrijf je verbeterpunten... en dat is, dat is het project wat je doet, en dat dan zes keer... Uh, in in feite, ja, dat is dus één project. Waar je dus zes keer inderdaad uh, prototypes bouwt. En uh, yeah. zoals je het zei, het is een iteratief. Dus uh, je gaat helder terugkomen op punten die je kan verbeteren. En dat is een fundamenteel uh, onderdeel van game design. Dus dat je dus je fouten, of tenminste verbeteringen uh, erin gooit, die uh, de game, de ervaring, beter maken. Spelen en maken, daar draaien de gameopleidingen in Nederland om. En ze leveren heel veel, heel goede mensen af. Ho hoeveel mensen studeren er op dit moment aan een gameopleiding in Nederland op alle niveaus? Als ik het uh, grofweg moet, zou moeten uh, zoeken, dan zou het ongeveer 1500 zijn. Elke, elk jaar studeren er dus honderden mensen af. Is daar genoeg werk voor? Op dit moment nog wel, en zeker voor die programmeurs, daar is echt nog heel erg veel vraag naar. Uh, en er zijn steeds meer mensen die ook zelf een eigen bedrijf opzetten. Ik ben Erwin Klein en ik uh, ben hier aan het afstuderen. Ik ben echt een beetje van de theoretische, de, de alfa-kant, zeg maar. En dit was toch wel een technische opleiding: heel veel wiskunde, heel veel rekenen. En daar was ik in het begin niet heel goed in. Maar ondertussen heb ik wel heel erg veel geleerd. Dus dat was... Maar dan heb je dus zowel de alfa kanten, hè, het nadenken over wat een game zou kunnen zijn, als ook uh, de technische kant. Nou, dat uh, wordt een succesvol bedrijf als je straks klaar bent. <laughs> ja, dat zou wel leuk zijn. Ik zou ook een eigen bedrijf willen beginnen. En dat was de laatste aflevering van deze serie, gemaakt door Jet Mok.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 En vragen en opmerkingen zijn welkom via de mail... GoedemorgenNederland.nl Straks oud-ploeggenoot Raymond van der Gouw... over Mr. Vitesse Theo Bos, die is overleden. Eerst nu het ochtentumeur van Niel Gunjerli. Nederland is een klein landje, maar groot in denken en doen. En daarmee houdt groot op. Verder wordt alles hier verkleind... Ik heb bijvoorbeeld vrienden die een feestje geven. En als je naar zo'n feestje gaat, dan neem je een bloemetje mee of een cadeautje. In ieder geval een aardigheidje. En op zo'n feestje krijg je een kopje koffie of een colaatje. In de hele wereld heet het gewoon cola, maar bij ons een colaatje. Waarom verkleinen we alles? Misschien omdat Nederland een klein landje is. Of omdat we zuinig zijn. Of al blij met een beetje. Of niet zulke grote verwachtingen hebben van het leven en van onszelf. Of juist weinig verwacht om maar niet teleurgesteld te worden. Want dat zijn we vaak, bang om teleurgesteld te worden. Dus dan maar liever niks verwachten. Verwacht maar een beetje en als het meer wordt, dan is dat meegenomen. Is misschien wel een stille soort motto in dit land. Alhoewel, stil. Op zo'n feestje vind ik de hapjes karig... en zo'n gefrituurd vlammetje vind ik vaag en vraag wat erin zit. Niemand weet het. En dan zeggen ze, Niel, je verwacht te veel. Ik mag toch wel iets verwachten, op zijn minst dat ik weet wat ik eet. Nee, veel te veel verwacht. Wat je eet is niet wat je denkt en wat je ziet is niet wat je hoopt. Wat je krijgt is niet wat je verwacht. Dus het ligt aan jou. Jij verwacht gewoon te veel. Een verwachtingetje is een dingetje. Zelfs de zon heet hier het zonnetje. Ik begrijp het wel, voor niets gaat het zonnetje op hier. Aha, dus toch zuinigheid. Misschien heet het zonnetje omdat het maar zo weinig schijnt... Of kom maar een hapje eten, zeggen mensen rustig. Mag het ietsje meer zijn, denk ik dan. Als ik een treinkaartje koop, zeg ik een enkeltje Maastricht. En niemand kijkt ervan op. Enkeltje Maastricht. Man, dat is 350 kilometer verderop. Ik heb een klein groepje vrienden. En die vragen mij of ik eventjes wil komen helpen verhuizen. Eventjes. Dat schept nog veel verwachtingen. Nog bezwaren. Het is maar eventjes. Maar dat duurt dan uren. Of verkleinen we alles om dingen milder te maken. Gehaktballetje om de waarheid achter het gehak te verdoezelen. Nee, dat is te ver gezocht. We zijn een eerlijk landje. Alles wordt grondig bekeken en goedgekeurd. Toch? Keurmeesterstempels zie ik vaak op de verpakkingen. Maar hoe gaan die keuringen dan? Of is het gewoon een stempeltje dat, dat je als producentje kunt kopen... net zoals wij burgers postzegeltjes kunnen kopen? Ik weet het niet. Ik kan ook niet alles weten. Ik ben ook maar een vrouwtje. Maandag het ochtendhumeurtje van Hans Beum. I'm Your words run deeply. They're just more than lies. I'm hanging from a distance, but to pay the price, defending all against it, I really don't.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 De kracht zit hem in de herhaling, dacht Lini Marlen, denk ik, toen ze dit nummer schreef. Sitting down here was dat. Het is bijna drie minuten voor half elf. U luistert naar de Caro op Radio 1. Hij ademde Vitesse. Theo Bos, de oud-voetballer en coach van de Arnhemse voetbalclub, is gisteren overleden. Mister Vitesse was 47 jaar en keeper Raymond van der Gauw speelde een aantal jaar samen met Bos. Goedemorgen. Uh, goedemorgen. Hoe lang speelden jullie samen? Uh, ik heb samen uh, acht jaar met hem uh, in het eerst gespeeld. Ja, en dan hebben wij het over een beetje begin jaren negentig, geloof ik. Uh, ja, 88 uh, tot uh, 96. Ja. Heb je hem nog gesproken, onlangs? Uh, nee, niet, uh, niet heel uh, kort geleden. Nee. Wat was het voor voetballer Theo Bos? Laten we het daar eens over hebben. En ja, Theo was uh, um, ja, voor mij een geweldige speler die uh, vlak, van voor, vlak voor me stond uh, als verdediger. Ja. Ja, een soort uh, rots in de branding die uh, de duels aanging en uh, alles, uh, alles uh, vaak weghaalde. Ja. En uh, heerlijk om uh, zo'n iemand uh, voor je te hebben. Ja, het slot op de deur was hij eigenlijk. Ja, ja, absoluut. Vier jaar geleden, in 2009, kwamen jullie elkaar na lange tijd weer tegen. Je hebt een hele lange ja. carrière gehad, ook hè, in het buitenland bij Manchester United. Jullie kwamen elkaar weer ja. tegen bij Vitesse, Theo Bos ja. toen als coach weer en jij als keeperstrainer. Hoe ging dat? Ja, hoe ging dat? Uh, ja, allebei uh, gestopt naar de voetbal en allebei in functie als, als trainer. Ja, uh, ja ik, ik ken Theo van toen en Theo is eigenlijk wat dat betreft uh, niet veranderd. Nog steeds dezelfde persoonlijkheid, dezelfde uh, uh, persoon als mens zijnde. Uh, ja, fijn om mee te werken. Ja, wat, want kun je die, die persoonlijkheid eens typeren? Wat was het voor mens? Um, ja, hij heeft, uh, hij heeft, hij heeft aandacht als, uh, als mens voor de ander. Um, een warme persoonlijkheid, in voor een dolletje... Uh, ja, eigenlijk iemand uh, die, die uh, ja, iedereen, uh, elk ander ook zou willen zijn. Ja, ja Theo Jansen, hè, ook oud-ploeggenoot en ook van jou, had een ja. hele goede band uh, met Bos. Hij zegt uh, in een ja. reactie vanochtend ook dat hij nou, heel veel heeft gehad aan Theo Bos. Vooral in de tijd mm -hmm. dat hij het moeilijk had, toen hij een jaar geblesseerd was. Uh, heeft Bos er maanden in gestoken om hem te helpen, om weer op niveau te komen. Is dat iets wat jij ook herkent? Ja, ja dat, uh, kijk, als Theo het in jou ziet zitten, dan is, uh, is, staat hij gewoon uh, op elk moment voor je klaar. Ja. En uh, dat blijkt ook wel uh, uit het feit, uh, toen Theo zwaar geblesseerd was, uh, dat hij altijd voor hem klaar komt ja. Dus dat, ja, dat is wel tekenend voor, uh, voor Theo Bos. Ja. Goed, wat moet Vitesse nu zonder Mr. Vitesse? Uh, ja, wat moet Vitesse? Ik denk dat Theo het liefst wil hebben dat uh, Theo het zo goed mogelijk gaat doen. Want Theo was uh, Vitesse voor en, en na. Ja. Hij heeft er 15 jaar gezeten als voetballer en vervolgens nog jaren als trainer gezeten. Dus ik kan me voorstellen dat hij het liefst ziet, uh, dat Cites het zo goed mogelijk doet. En uh, hij vond het geweldig dat hij uh, een, uh, een Theo Bos uh, tribune heeft gekregen. Ja. En uh, ja, dat zijn voor weinig mensen weggelegd. Ja. Oké, okay, dankjewel Raymond van der Gouw. Uh, keeper en oud-ploeggenoot van uh, Theo Bos, die dus uh, overleden is. 47 jaar oud. We zijn aan het einde gekomen van deze Goedemorgen Nederland. Meer informatie over dit programma vindt u op www.karo.nl En u kunt ons ook volgen op Twitter. Hashtag GMNL Radio. Zometeen na het nieuws. Lijn 1 met Naida. Goedemorgen, waar ben jij? Goedemorgen, Carl Johan. Ik zit in Den Haag. En uh, ik zit in Den Haag, want behalve de Oscars en de Emmys... Ja, en we weten, Hollywood is groot. Maar misschien is Bollywood, de filmindustrie van Bollywood, wel veel groter. Over een paar maanden bestaat die filmindustrie van Bollywood 100 jaar. En het Metropole Orkest gaat voor het eerst in haar geschiedenis... aanstaande zondag een concert geven met twee van de grootste ja, Indiase, ja, een groot Indiase muzikaal koppel. Straks meer daarover na het nieuws met Johan met Jan van der Putten. Gaat lekker. Radio 1, het NOS-journaal.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 En president Zuma van Zuid-Afrika heeft zijn afschuw uitgesproken... over de fatale mishandeling van een arrestant. Op beelden was te zien hoe de taxichauffeur wordt geboeid... en om de trekhaak van een politiewagen wordt gebonden... en hoe die over straat wordt gesleept. Zuma noemt het afschuwelijk en onacceptabel. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Naida Aurangzeb. Zondag 3 maart treedt het wereldberoemde en met Grammy's bekroonde Metropole Orkest op samen met het muzikale Indiase koppel Roep Kumar en Sunali Ratot. Het Metropole Orkest bestaat sinds 1945 en is het grootste professionele pop en jazz orkest ter wereld. Het is de eerste keer dat zij optreden met Bollywoodzangers. Ja, en aangezien de Bollywoodfilmindustrie dit jaar haar 100ste verjaardag viert, reden voor een feestje bij Lijn 1 vanuit Den Haag. Luisteraars, wat vindt u van de Bollywoodfilms? Kan u er goed naar kijken? Zijn er misschien liedjes die u kan meezingen? Of vindt u het maar kieterig gedoe? Bel naar 0800 1121 of tweet naar hashtag Lijn1Radio. Mailen kan natuurlijk ook lijn1apenstaartje-ntr.nl. Dit is Lijn 1. Merimola Eigenlijk, luisteraars, is het een gebed. Een gebed dat in India en Pakistan zowel door moslims, hindoes, christenen en boeddhisten wordt gezongen. Ja, en het is vandaag ook wereldgebedsdag, dus we beginnen met het gebed. Merimola. Hier in Den Haag zit tegenover mij wethouder van Den Haag... maar vooral ook kenner van de Indiase Bollywood-industrie, Rabin Baldeelsing. Goedemorgen, Rabin. Goedemorgen, ja. Wij spreken elkaar met voornaam aan, want we kennen elkaar. Rabin Merimola. Ja, een prachtig nummer, moet ik je zeggen. En precies wat je zei, uh, dit lied verbindt India gewoon ook aan elkaar. En dat is waar Bollywood, dus uh, de Indiase filmindustrie, heel goed in is. Om uh, iedereen, hè, elk uh, denominatie, hè, dus religieuze groepering, aan elkaar te verbinden. En daarom uh, gaat het goed ook met India. Want het is een land met honderden talen. Hoeveel talen heeft het, kent ja, India? Uh, gigantisch veel. Ik geloof dat ze meer dan uh, 18 officiële talen hebben. En het gaat echt om misschien duizenden talen en dialecten. Bij elkaar. Kijk, je praat natuurlijk over een land met 1,1 miljard mensen. Eh, Cultureel diversiteit is enorm, maar dat is ook eigenlijk de kracht van dit land. Wat zij doen, is ze praten elkaar niet de put in. Ik bedoel, natuurlijk is de overgrote meerderheid van de bevolking hindoe. Eh, eh, 800 miljoen zo ongeveer. En dan heb je eh, de tweede groep, de moslims, en dan komen de rest. Maar eh, als je een Indiase film bekijkt, dan zie je dus ook dat in een Indiase film... Ieder een eigen rol heeft. Dus je zult een Indiase film, je zult nooit een Indiase film te zien krijgen waarin niet uh, heel herkenbaar een Hindoe en een Moslim en een Christen ja, en een Boeddhist aanwezig ze... is en een Sikh niet te vergeten, een kleine groep. Maar, maar een wel een machtige belangrijke, groep, machtige ja. groep ook. Ja. Dus die film die verbindt. Maar dat is in India. Wat hebben wij hier in Nederland met die Bollywood? Want voor het eerst gaat het Metropoolorkest aanstaande zondag in Rotterdam in het nieuwe Luxor optreden. Met twee van de grootste Bollywoodzangers, Roep Komar en Sonali Datot. 1% van Nederland is van Hindustaanse komaf. Hè? En als je de Indiërs erbij berekent, dan praat je dus over 200.000 mensen die een Indiaanse achtergrond hebben. Dus er is een markt, om het maar zo te zeggen. En ik moet je zeggen dat ik uh, het Metropoolorkest wil complimenteren. Uh, want ik heb het hier in Den Haag geprobeerd met het Residentieorkest om uh, zoiets te doen. Nou, dat willen ze dus nooit. Uh, of je moet echt gigantisch veel geld betalen. Uh, uh, uh, voor het schrijven van partituren en dat soort zaken meer. Maar het Metropoolorkest doet dat nu, echt met twee uh, bekenden. Zeg je daarmee dat het residentieorkest uh, wat traditioneler is? Ze durven niet? Nee, ze durven gewoon niet, omdat ze bang zijn denk ik, voor die culturele diversiteit. Ze zijn bang gewoon, tenzij je geld neertelt, hè, om het maar zo te zeggen. Dan U betaalt gaan de deuren, Precies, dan gaan de deuren open. Maar zelf investeren in een nieuw markt, dan zie je gewoon dat heel veel orkesten, uh, maar sowieso heel veel culturele instellingen, niet alleen in onze stad, maar gewoon in Nederland, ook in allerlei andere steden, ja, uh, koud watervrees hebben. Ja. Nou, dan komt nu zo'n metropoolorkest, uh, uh, weliswaar geïnspireerd door inderdaad een Hindoestaanse impresariaat. En die gaan dan aan de slag. Dus wat mij betreft echt groot complimenten dat ze dit doen. Uh, vindt helaas plaats in Rotterdam, maar dan nog <laughs> is het een bomvolle zaal. <laughs> aan de telefoon hangt Mahindra Gurjaran. Goedemorgen Mahindra. Goedemorgen. U bent de man, de organisator van het concert tussen Metropole Orkest en de Indiase Zangers. Ja. U heeft ze naar Nederland gehaald. Heeft het lang geduurd voordat het Metropole Orkest ja zei? Nou, ik ben uh, zeker uh, twee jaar mee bezig geweest. En uh, dat was te, toen met Henk Schepers, uh, de man die uh, toen uh, de manager van uh, Metropolokest was. En toen heb ik een keer met hem gesproken dat er uh, uh, ja, toch voor de Turkse gemeenschap, Marokkaanse gemeenschap en and andere Afrikaanse, alles, dat de Metropolokest heel veel concerten hebben gegeven met hun artiesten. Maar nog nooit eigenlijk voor ons, voor de Hindustanen. Er is dus to toch wel 140.000 uh, die in Nederland wonen. U dacht nu is het onze beurt? Ja. Dus toen ben ik met ze gaan praten en uiteindelijk uh, hebben ze ja gezegd. Toen heb ik een concept bedacht. Wat haalbaar was, ook financieel. Want India's artiestensterren zijn natuurlijk heel duur. En toen heb ik contact gelegd met Saragama, een van de grootste organisaties in India. En die zijn met mij aan de slag gegaan en, uh, en, zo, en, en ik ben ja. hier uh, met de artiesten en ik hier met de Metropool. En u zegt dat het... Het, me het Metropoolorkest heeft al eerder met uh, Turkse, Marokkaanse ja. en ja. Afrikaanse muzikanten ja. opgetreden. Precies. Kunnen we daaruit afleiden dat het Metropoolorkest gewoon echt iets van deze tijd is en ziet Nederland is niet alleen maar meer blank? Nee, klopt. Want de, de Metropoolorkest is natuurlijk een, uh, gespecialiseerd op pop, jazz en wereldmuziek. En uh, wat erg leuk is, uh, dat zij ook uh, proberen de, bevo de doelgroepen die hier wonen, zoals Marokkaan en, en de Turkse gemeenschap, echt binnen te dringen en met hun grote sterren te spelen. En dat hebben ze gedaan. Ja. Uh, tot een groot succes. Alleen de Hindustanen bleven achter en niemand was... iemand. Niemand deden wat aan en ik dacht we, nou ja, kom op. Dan moeten wij zijn nu aan de beurt. Even over die twee, want het Metro, Metropool Orkest gaat optreden... samen met het koppel Roep Komar en Sonali Ratot. Voor de luisteraars ja. die denken, wie zijn ze? Ik moet u eerlijk zeggen dat het bij mij ook niet meteen een belletje ringt... wie Roep Komar is en wie Sonali ja. Ratot. Nou. Kunt u vergelijken, hoe groot zijn ze? Hoe groot nou, zijn die Indiase artiesten? Zijn, dus deze artiesten zijn van de nieuwe generatie. Kijk, je hebt in India heb je van die playbackzingers, hè, die, die zingen alle liedjes in, dat zoals Moekes, Rafi, Lata Magishker en uh, Asha Bhosle. Dat zijn eigenlijk de vier grootste die uh, de playback die, die alle liedjes inzongen zongen toen. En, en ze zijn, inmiddels zijn er twee dood. En twee, ja, want de Indiase uh, acteurs, en ja, voor de helderheid die, voor luisteraars... de Indiase acteurs die zingen niet, die nee. playbacken. En de vier namen die u noemde zijn er grote zangers die altijd die nummers ja. inzongen. Ja, die, ja. Die, uh, Asha Bosnien heeft bijvoorbeeld 14.000 uh, nummers ingezongen. In heel veel talen ook nog een keer, hè? Geweldig. <lacht> eens, ja, Apart, ook nog eens. Maar Roep Komar, en is dat tot. Moeten de nieuwe Asha Bosnien ja, en de nieuwe Rafi ja, worden? Ja, uh, Roep Komar is nu in, Inmiddels heeft hij vijf, zes hits achter de rug in India. En over de wereld natuurlijk. En hij wordt nu gezien als de nieuwe generatie uh, Ravi uh, Mukesh. Even tot slot, uh, Mahindra ja. Gurtschanan. Verwacht u nou dat er aanstaande zondag in het nieuwe Luxor in Rotterdam een zaal vol Hindoestanen zit? Of komen ook gewoon de blanke Hollanders? Nou, of is het een het... feestje, een, een soort thuiswedstrijd voor de Hindoestanen? Nee. Dat is absoluut de bedoeling, want ik ben geen uh, Hindustaanse promotor. Ik ben eigenlijk een mainstream promotor. Ik doe ook een, een, een Westense, uh, alleen maar westerse artiesten. Dus ik mik altijd, al, altijd op, op, uh, op uh, Nederland. Nederland uh, moet dat zien. Kijk, Nederland heeft 16 miljoen mensen en 140.000 uh, Hindustanen, snap je? U gaat de blanke Nederlander opvoeden? Nou ja, ik wil ze dat ze dit meemaken, dat ze dit ook gaan waarderen en dat ze zien wat cultuur, dat Bollywood eigenlijk ook Hollywood kan zijn. Ja, oké. Okay. Dank u wel, Mahindra Goershan, ja. de organisator van het concert aanstaande zondag. Hier in de studio zit ook Ramjan Abdurrahman. Regisseur, producent, documentairemaker. Maakt veel voor onder andere de hindoe-omroep. Als ik het goed heb, ook wel voor de NTR. Maar u heeft zelf ook twee keer gespeeld in Bollywoodfilms. Namelijk in de grote kaskraker Silsila en Great Gambler. En dat was eind jaren 70, begin jaren 80. Ramjan Abdurrahman, u bent de man aan wie ik kan vragen... wat is nou het geheim van die Bollywoodfilms? Nou, het uh, geheim van uh, Bollywood-films... dat is een stukje voornamelijk voor India dan, is het een escape. Arme mensen, die hebben ook behoefte om twee uur lang of drie uur lang... hun miseries, hun achtergrond te vergeten. En dat zij dan een beetje in het droomwereld... daarom heet het ook een beetje de Dream Factory... En Bollywood, uh, ja, de naam Bollywood kwam pas later. Vroeger was het gewoon de Indiase cinema. En dat is een jaar of tien, vijftien geleden... is men uh, dat gaan vergelijken met een beetje met Hollywood. En het werd dus Bollywood. En de B was dan van Bombay, Bombay. Waar de, de ja. grote stad waar de filmindustrie ja. zat. Ja, Tegenwoordig Bombay, toch? Ja. ja. Je mag geen Bombay zeggen. U heeft, want u bent geboren in Suriname... Ja. Op een gegeven moment als jonge man in Nederland gekomen... En wat dacht u toen? Ik word een acteur in de Indiase films. Nee hoor, voor mij is het uh, altijd belangrijk om achter de camera te staan... dan voor de camera. Het was toevallig dat zij een karakter in de film The Great Gambler nodig hadden. Een uh, soort iemand uit Goa. En het speelde zich af eigenlijk in Portugal. Ja, ik was een Mr. Gomes, een beetje tussenpersoon, et cetera. Maar voor mij uh, betekent dus de Indiase cinema... Uh, ja, het heeft een, een plaats ingenomen in mijn leven. Toen ik als kleine man de allereerste hindustanse film zag... In Suriname. In Suriname. En het was een heel armoedige tijd. Dus ik zat op de eerste rij. En ik moest mijn film dus namelijk zo bekijken. En het kwam zo indrukwekkend op mij af. Ja, later heb ik begrepen toen ik heb, dat het een low angle was natuurlijk. En daarom kwam het zo imposant op mij over. En toen is de klinkt droom Het klinkt bijna begonnen. als een goddelijke openbaring. <laughs> Absoluut. En ik, uh, ja, ik dacht, ik dacht nooit gedacht. Maar de dream begon toen... En ik had nooit gedacht dat uh, ja, met Gods gunst dat ik toch wel toch in het vak zou belanden. U bent een van de weinigen uit Nederland, misschien wel de enige, die ook um, heeft gewerkt met mensen in Bollywood zelf als Nederlandse producent. Want ik heb begrepen dat het heel moeilijk is... om als Nederlandse producent in Bollywood binnen te komen. Uh, voor mij, kijk, de, de film die wij gemaakt hebben... samen met Rabin, dat is uh, India Cinema, de Droomfabriek. En in die tijd was het heel makkelijk. Maar het gaat erom, wat voor onderwerp ga je filmen? Ik bedoel, als je een film maakt over Bollywood-sterren, interviews, et cetera, et cetera... dan denk ik dat het uh, niet uh, dat makkelijk zal zijn. Maar ga je om social problemen en dat soort dingen filmen, dan is het wel moeilijk. Ja, nou, dat brengt me meteen bij de vraag van Niels Bosman, die mailt... Is er in de Bollywood-sector ook ruimte voor kritische politieke engagement en vernieuwing? Of is het allemaal lief, zoetsappig, onrealistisch en kitsch en steeds weer hetzelfde? Rabin? Die ruimte is er, maar die ruimte in Bollywood... Hè, dus, dus in, in, in Mumbai, zeg maar, uh, in Film City, zoals het uh, heet... Uh, dat wordt heel erg bedekt. Uh, uh, maar als het gaat om de Indiase cinema... want, kijk, Bollywood is maar een klein deel als het gaat om de Indiase cinema... Dan zie je gewoon dat vooral in de Bengalen, in Bengal en uh, allerlei andere plaatsen heel veel arthouse films gemaakt worden. Nou, dat zijn dan wel zeer maatschappijkritische films, moet ik je zeggen. Films die we hier bijvoorbeeld in het filmhuis zien. Hier het filmhuis. Maar eigenlijk is Duitsland die doet wat meer aan de arthouse films uit India dan Nederland, moet ik je zeggen. Ik vind dat het hier een beetje verscholen blijft. Uh, maar in die films is er kritiek op de landlords, is er kritiek op de politiek, is het kritiek op. Uh, uh, uh, nou de manier wat, uh, hoe de armoede... of nee, hoe, hoe rijkdom eigenlijk verdeeld is in het land. Dus dat is er wel. In Bollywood dus is het inderdaad heel zoetsappig allemaal... maar tussendoor zie je her en der wel wat kritiek. Maar die kritiek is voornamelijk gericht op... Uh, de sociale verhoudingen binnen een gezin. Bijvoorbeeld de positie van een vrouw. Uh, of iemand die aangetrouwd Sociaal-maatschappelijk. Ja, precies. Ja. Uh, dus het is er wel, maar het is echt heel liefelijk... zeg maar, toebedekt, zodat het voor een ieder acceptabel is. Ja, dus ze gaan er niet hard in, zoals wij nee. dat hier misschien nee. zouden doen. Nee. Rabini, uh, ik zei het al: 100 jaar Bollywood, 100 jaar Indiase ja. cinema dit jaar. Jij komt over een paar maanden met een boek, een ja. analyse van de Indiase films. Nou, Kun je ons kort vertellen wat is nou het grootste verschil tussen de Hollywood-films die wij allemaal kennen en de Bollywood-films? Nee, kijk, een Bollywood-film heeft eigenlijk een, een een bepaald concept al inderdaad 100 jaar. Het is een film, het is een melodrama. Nou, met bepaalde ingrediënten. Dus daar zit uh, een verhaal in, vaak dramatisch van aard. Er zit muziek in, er zit zang in. Uh, in de zang wordt de gemoedstoestand van acteurs... en dat soort zaken meer uitgebeeld, of van de personages. Ja. Maar zit bijvoorbeeld ook een, een villain, hè? Dus, een, een, een, een, dus je hebt een held. Maar je hebt dat klinkt ook een... als een boeketreeks. Ja, dat is het ook wel. Maar dan misschien een boeketreeks plus, zou je kunnen zeggen. Het een is soort, wel... Maar ook een soort musical. Ja. Door die muziek. Dus al die ingrediënten. En daarom zeggen ze ook wel het is een soort... Uh uh, masala film. Hè? Een masala is een soort kruiden, een soort potpourri van kruiden die bij elkaar gebracht worden. Maar dat is altijd een succesvolle formule gebleken. Ja, maar succesvol wel alleen dan, denk ik, over Indiërs in de diaspora. Dus als je kijkt naar nou, Indiërs inderdaad in Europa, in Amerika, in Afrika. Nou, nee, jullie schudden allebei nee, nee. nee. Want zit de gemiddelde de, de, de, de, de, de Europeaan, zit hij te wachten nou, op de Bollywood-films? De Europeaan is vaak conservatief gebleken als het gaat om het uh, accepteren, uh, he, als het gaat om een wereldvenster, he, de wereld zien. Ik bedoel, uh, Europa is altijd protectionistisch geweest. Maar neem nou Rusland bijvoorbeeld. Daar is de Indiase cinema erg populair. In Rusland? Ja, u hoorde net Mahender Gurcharan. Uh, ik, kan, je, ik zie het niet voor me dat die Russen boeketreeks lezen. Nee, maar Mahender Gurcharan had het net over uh, de, de zangers bijvoorbeeld. He. Nou, al die zangers zijn superpopulair. Een acteur die ons een, een, een, een, een heldenstatus in Rusland in de Sovjet-Unie had... was Raj Kapoor, uh, bijvoorbeeld. Uh, die nou, die ja, heeft u vast ontmoet, uh, meneer Ramjan. Ja, Hamtian. die heeft u zeker ontmoet, ja. ja, ja, ja. En wat maakte, maakte Raj Kapoor hm. dan zo groot in Rusland? Dat kan ik me echt niet voorstellen. Raj Kapoor was een soort Charlie Chaplin... Raj Kapoor was iemand die films maakte over sociale problemen, maar op een ludieke manier. En hij heeft dus heel veel succes gehad, eh, helaas dat hij is overleden. Maar Raj Kapoor, als ik de, de big four noem eigenlijk, dat was Dilip Kumar, eh, Ashok Kumar... Die en Raj Kapoor. Maar Raj Kapoor was meer dan een acteur. Hij was echt een filmmaker. Als hij naar zijn films zou kijken... Satchim Sivom Sundaram, hè? Dat is iets geweldigs. Maar hij, maakte, hij begon eerst echt op een komische manier... het volk te entertainen. En hij heeft het vaak gehad eigenlijk over armoede. Ja. En net wat ik dus eerder heb gezegd... voor die mensen, die hebben geen aanleiding. De plattelanders, de arme mensen. Dus film was hun ja. enige entertainment. Maar dat wordt vaak gezegd hè, over Bollywood. Inderdaad, ja. die escape, die ja. vluchten uit ja. die armoede. Nu weten we dat India een van de grootste groeiende economieën in de wereld is... De de middenklasse van India die wordt in een hele snelle tijd steeds groter, rijker. Dus dat gaat toch niet meer op, dat verhaal van die escape ja. uit de armoede? Ja, nee, maar dan heb je het over de Ravine. middenklasse, zeg maar. Uh, maar er is natuurlijk een enorme onderlaag uh, uh, uh, uh, die best wel in de armoede zit. Natuurlijk profiteren ze best wel van de groeiende middenklasse. Maar dan nog uh, zie je gewoon dat er een behoefte is om eens een keertje uit de dagelijkse werkelijkheid zeg maar te ontvluchten. En dat betekent gewoon dat je, uh, ja, nou ja, goed, een film die brengt je natuurlijk wel in een vluchtsituatie. Mm -hmm. uh, escapism zoals dat uh, heet. Uh, nou ja, dan kan je gewoon. En daarom zijn die films ook zo lang, hè, bijna vier uur. Alhoewel het de laatste tien jaar zeg maar, wel wat kortere films zijn. We hebben geworden. steeds minder tijd nu. Nee, ja, goed, vroeger was gemiddeld film gewoon vier uur. Waardoor ja. je gewoon de mensen de ruimte geeft eh, om het verhaal in al zijn aspecten te kunnen vertellen. Waarbij mensen gewoon vier uur lang konden genieten, zeg maar, van een wereld die verder voor hun vreemd is. Toch zien we wel, als we kijken naar die mix hè, tussen Hollywood, de westerse film en Bollywood. Dat bijvoorbeeld films als Slam Dog Millionaire. Dat ging over dat ja. jongetje dat. Uh, ja, ja, nee, maar, nee, nee, maar dat is geen Bollywood film. Kijk, maar Zandag... dat is wel een mix. Dat is een Hollywood productie. Gaat over een klein, een arm jongetje ja. uit, een, uit een sloppenwijk. Ja. Die op de een of andere manier terechtkomt in een show waar hij ja. heel veel geld kan winnen en ook dat geld wint. Ja. Daar zie je, er wordt in gezongen, de glamour is er. Dat ja, is maar, toch een mooie mix tussen Hollywood en Bollywood? Ja, maar er wordt in gezongen... En een kaskraker komt... in Amerika en Europa. Ja, ja maar dat is, dat is gewoon een westerse film. Weliswaar met de elementen die Bollywood met zich meebrengt, uh, vind ik. Kijk, al die films die doorgebroken zijn... en die ook een Oscar-nominatie hebben gekregen... of Oscar überhaupt gewonnen hebben... zijn films die door Westerlingen gemaakt zijn. Ik bedoel, uh, uh, uh, dus uh, uh, een echt Bollywood-film is nauwelijks doorgebroken op eentje na 1956, dacht ik. En dat was maar Mother dit India. Maar is het dan niet leuker? Want ik, ik heb zoiets van, dit is te goed. Dark Miljonair heeft precies wat wij als Westerse kijkers willen. Ja. Toch snuiven we iets op van, die, van, die, van, die, van het drama, van die muziek. Dus dat is toch een mooie mix? Ja, het is goed, denk ik, om uh, dat uh, tot ons te nemen. Dus, de, de, dus die fusion, daar ben ik ook op zichzelf niet tegen. Maar het, ik denk dat het het Westen ook zou zieren... om eens een keertje uh, de deuren wat meer open te doen... Uh, voor, uh, de Westerse, uh, voor de Bollywood-films. En het heeft echt heel lang geduurd dat Pathé Cinema bijvoorbeeld nu films draait... Ja. En, uh, en ook in Nederland zo ondertiteling. Dus, ja, Pathé Den Haag, ja, Pathé Rotterdam ja. draaien nu iedere zomaar. week Indiase films. En het is bomvol, mag ik je Precies, zeggen. dus die Indiase film is dichterbij dan we denken. Uh, Geolial lunatic die tweet. India is een fantastisch land, fantastische mensen, maar vanwege een preut Bollywood zonder kussen geen seksuele revolutie. Ramzan nou, Abdurrahman, u gaat al langs, lang mee, u schudt meteen nee. Er is veel veranderd. Ik heb onlangs film gezien waar er gekust wordt en ik zal je vertellen, de. Indiase cinema is ontzettend veranderd. Er zijn tal van goede technici hier, jonge regisseurs die hun films dus toch een bijzonder manier maken. En uh, dat is de reden. Vroeger waardere. mochten ze, ik kon even vroeger mochten ze in de Bollywood films niet kussen. Nee. Niet te dicht bij elkaar komen, ja. niet te veel bloot, geen lippen op elkaar. Mm -mm. je saai allemaal. Ja, nou ga je dat doen. Je er een mooie badje tegenover nee, maar, je. Denk maar, je eigenlijk, mag ik maar, zoenen? Mag het nee, weer nee, niet? Nee, maar pas op. Die film. Pas op? Is, Hoezo? Nee, nee, die film is bedoeld voor de hele familie. Aha. Ja. En je hebt, als je het over familie hebt, heb je het over een extended family. En dan system. doen we alsof we niet zoenen. En geen seks nee, hebben. Ja, dat nee, maar... nee, dat wordt dus wel gesymboliseerd enzovoorts. Maar kijk, als het alleen maar gebaseerd moet zijn op zoenen, ja, dat betekent gewoon dat de helft van India afhaakt. Ik bedoel, de film moet ook geld met zich meebrengen. Meneer Ramzan kijkt nu heel uh, nadenkend. Nou, uh, Jabta ja. Khedjaan heb ik laatst gezien met de grote Shah Rukh Khan. En er komen wel wat uh, ja, kustscènes in voor. En ze zijn heel modern geworden. Eh? In de uh, cameravoering, lighting, editing, whatever. Ja. Hè? zijn bijzonder vooruitgekomen. Okay. Nog iets anders, wat kritische, uh, kritische tweets. Hosta, lijn 1 op Radio 1 wordt Bollywood-muziek verboden door de zendermanager. Alleen slappe middle-of-the-road muziek komt door de censuur. Geen idee of dat waar is. Loody twittert, lijn 1, zwarte muziek wordt echt waar actief geweerd van Radio 1. Door het management. Ze zijn bang voor de luistercijfers. En we gaan nog eens een keer door. La een <lacht> andere luisteraar zegt, lijn 1, Indiaanse muziek mag niet gedraaid worden op deze zender omdat het niet gemiddeld genoeg is. En het is geen grapje. Nou, Wij doen gewoon wat wel of niet mag van de zendermanagers. Het maakt ons niet uit. U hoort straks nog een Bollywood-nummer. Nou ja, uh, maar er zit wel een kern van waarheid in. In die bien? zin, niet alleen lijn 1 of... Eh, maar überhaupt hier in Nederland... Uh, kijk, ik bedoel, als je kijkt... Hè, ik bedoel, laten we dat nou maar eens een keertje vergelijken... hoe bijvoorbeeld een land als Engeland omgaat... met Indiase muziek. Zelfs de Olympische Spelen die we hebben gehad... Hè, dat de arrangementen van de Olympische Spelen... de openingsceremonie, maar ook de sluitingsceremonie... mede uh, gearrangeerd is door Mani Ratnam. Hè, dus een, uh, uh, of R. Rahman, moet ik zeggen. R. Rahman, hè, dus een componist uit Zuid-Indië. Dus die, Indiërs, die, zijn, uh, die, die Britten die zijn wat meer... Uh, uh, opener dan wat dat we hier in Nederland zijn. Het zou, ik bedoel, Ze het is een, hebben heel het is lang schreef. in India gezeten. Het zou wat zijn als die Britten nu nog ja. steeds geen Indiase muziek ja, durven maar draaien. Er wonen er werkt 200.000 uh, uh, Hindustanen. He. Het zou wel inderdaad leuk zijn om af en toe uh, wat modern Indiase muziek te horen. Ja, reclame van Konimex. Ik weet niet of jullie die al hebben gezien. Ja. Dat is dus ook zo'n mix, toch? Ineens zijn we aan het koken en weet ik veel wat we doen en dan staan we in de tuin allemaal Indiaanse mannen te zingen en te dansen. Ja, dat is hartstikke leuk. Dat dat zou moet ik wat zakken. meer. Goed, ik uh, dank jullie wel, heren. Rabin, we wachten jouw boeken af voor de luisteraars... die denken, ik wil naar dat concert van het Metropoolorkest... aanstaande zondag in het Nieuwe Luxor in Rotterdam. Wordt fantastisch. Dank u wel, Ramzan Abdurrahman. Het was fijn om een lopende encyclopie... van de Indiaanse Bollywood-industrie uh, hier in de studio te hebben. Ja. En dan speciaal voor Prem. Want dankzij Prem wisten wij dat er aan zo aanstaande zondag... dit concert is... Tom Bin Ham Jong kaha. toh bin chaho kaha ke duniya mein aake kuch na paye chaah sanaa I <laughs> said Jezeke, jezeke, jezeke, jezeke, jezeke, jezeke, jezeke, jezeke, jezeke, jezeke, jezeke, jezeke, jezeke, jezeke, jezeke, jezeke, jezeke, Final final oh, last and final call Last and final call Zindegi ko miss karne Flight ko miss kar ho Nee?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 Dit is Radio 1.